pleitbezorger van een bord gezond, al jarenlang. Kok Pierre Wint. Het zijn de onderwerpen in twee dingen. En er is voetbal. Het is voetbal bijvoorbeeld op Cyprus, waar ADO Den Haag aantreedt... met toeter Ronald van der Geer. En nog geen uh, mooie tekst op de aanzicht die uh, ADO ons uh, stuurt vanuit het vakantieeiland. Het is nog 0-0. Na 32 minuten je zou kunnen zeggen dat ADO de eerste storm van Ammonia Nicosia, de Cypriotische tegenstander, wel heeft doorstaan. Eén kans is er geweest voor de thuisploeg, maar een goede redding van dichtbij van Vicento noodzakelijk. En ADO, het worstelt niet alleen met de tegenstander, ook, maar ook met de omstandigheden. Want uh, temperatuur zo tegen de 40 graden aan. Ja, ADO speelt gedoseerd, probeert de schade beperkt te houden. Ammonia voert. Boventoon tot nu toe in een wedstrijd die 33 minuten oud is en een 0-0 tussenstand kent. AZ ook actief, nog maar net begonnen in, in het eigen Alkmaar, Jeroen Elshoff. Vijf minuten bezig, stand is hier nog 0-0. De omstandigheden zijn een stuk aangenamer dan op Cyprus... Hier is het, denk ik, een graad of 19. Het veld ligt er prachtig bij. AZ heeft uh, de aanval gekozen. Maar moet wel oppassen voor de nummer 3 van Tsjechië. Jablo vorig seizoen. Eén kans hebben we gezien voor Holmen. Die aan de linkerkant speelt. Naar binnen toegekomen na een combinatie. Schot over het doel. En voor de rest is het zoals uh, ze zo vaak in de beginfase nog een beetje aftasten. In alles maar 0-0. Twee dingen. 3000 uh, vermiste mensen in Syrië. Naar aanleiding van het verzet tegen dictator Assad. En een moord op een vooraanstaande Syrische dichter... van wie bijna heel Syrië het werk kent. Een man die het voortouw nam in het, uh, in het verzet. De moord is vandaag min of meer bekend geworden. Ik ga erover praten met Mana Shaker. Goedenavond. Ja, goedenavond, hallo. In de studio in Leiden. We zien elkaar niet. Maar uh, we gaan een gesprek voeren over Syrië. U komt daar oorspronkelijk vandaan, begrijp ik? Dat klopt. Hoe ja. lang al in Nederland? Sinds 1989. Waarom, waarom bent u hier naartoe gekomen? Ik ben, mijn vader is gevlucht. Ik was toen nog 13 jaar. Uh, mijn vader is politiek gevangen geweest. En uh, zo is het gekomen. Zo is het gekomen. U hebt contact wel met Syrië, met de mensen daar... die het zo moeilijk hebben nu? Uh, ja, maar wel uh, gedoseerd. Vertel eens, wat, wat hoort u uit die hoek? Wie belt u? Uh, ik bel een tante van mij en ik bel mijn oma. Ik heb daar uh, mijn oma, uh, mijn tantes en mijn ooms. En ik hoor eigenlijk over de telefoon uh, niks. Want de mensen zijn huiverig om daar iets over te zeggen. Natuurlijk over de telefoon. Dat kan ja. je gewoon niet doen. Worden ze afgeluisterd? Ja, ja. Ook al zou ik bijvoorbeeld uh, iets willen vragen. Nee, dat gaat niet. Nee. Kent u mensen die vermist worden? Uh, mensen die vermist worden ken ik, ja. Ja, en, uh, er zijn, uh, zijn vrienden dat? van mij uh, op Facebook. Uh, die weer vrienden zijn van uh, uh, mensen die vermist zijn. Maar ja, vermist, ze zijn gevangen natuurlijk. Ja, en wat weet u, wat weet u van de omstandigheden. waaronder ze gevangen worden gehouden? Uh, vreselijke omstandigheden. Mensen worden uh, uh, gevangen genomen, gemarteld. Uh, ze, mensen wensen zichzelf dood eigenlijk met een kogel door het hoofd, liever dan gevangen geworden. Te Zo te worden erg genomen. is het. Ja. Zo erg is het. We, hebben, we horen over het uh, eruit trekken van nagels, uh, het verminken van lichaams. Mm. Het uh, raarste wat ik heb gehoord is dat uh, een uh, man uh, met vuur... Uh, hebben, ze hebben Bashar, mm. de naam van Bashar op zijn rug getatoeëerd. Ja, Basar, uh, dat is, de, dat is de, de, de voornaam van de dictator, hè? Juist. Ja. Zeg... Um, Vandaag is bekend geworden dat er een vooraanstaande dichter is vermoord. Om wie gaat het? Nee, niet vandaag. Het is uh, gisteren, een maand geleden, dat uh, Ibrahim Azjoes... Ashush... Ja. Ibrahim Kassouz, vermoord werd op een gruwelijke ja. wijze. Hij is, zijn keel is doorgesneden en de mensen, ze, de, het regime probeert daarmee het volk uh, eigenlijk te terroriseren. En deze man heeft inderdaad de voortouw genomen om ja. uh, openlijk, uh, in het openbaar, in Hamain, uh, uh, uh, eigenlijk zijn ja. gedicht, en die hij zelf ook, uh, uh, hij heeft het gezongen, uh, t, hij, heeft het, uh, hij heeft de wil en, en de hoop van het volk uh, eigenlijk verwoord. Ik was van plan om, uh, om aan het eind van dit gesprek... Uh, om hem eer te doen, want hij ja. heeft onze harten gebroken. U, u, mag, u mag het uh, nu al doen, hoor. Als u zegt, ik heb, ik heb iets van hem uh, bij me en, en dit uh, is waar uh, het over gaat... Ja, nou het is, weet u wat, ik, ik heb niks bij me opgeschreven, op maar het is, uh, ik heb het uh, natuurlijk, het is een gedicht uit het hoofd geleerd. Ja. En ik wil ze niet het hele gedicht oplezen, nee. maar het is een volkslied geworden. Sinds hij vermoord is, uh, uh, uh, is het een volkslied. Overal in Syrië is het te horen wat uh, Ibrahim... Cassoes heeft geschreven. Niemand is meer bang eigenlijk vermoord te worden. De boosheid is zo groot uh, dat zijn lied overal gezongen wordt. Ik heb het zelfs gezongen in mijn, in, mijn, in mijn woonkamer hier in Nederland. En om hem eer aan te doen, zou ik het... Uh, ik ben zelf tolk een vertaalster en, vertaalster. en ik zou hem een eer willen doen... om een stukje van wat de echte helden in Syrië eigenlijk uh, verwoorden. De echte helden... Uh, zou ik eigenlijk Nederland willen laten horen? Laat het eens horen. Uh, uh, ik, ik zeg het eerst in het Arabisch, uh, Syrische dialect. Mensen maken, wist, weten niet, ja, Syrisch, no. Marokkaans. Je Irak... weet niet hoe het klinkt, hè? Maar dat, we zijn hartstikke benieuwd. Uh, uh, nee, ik zal het zeggen, maar even ja? een, een inleiding. Het is Syrisch dialect en Syrisch dialect valt onder het Arabisch natuurlijk. Ja. En het is in het Arabisch Syrisch dialect. En hij zegt: Ja, Basharu, ja, kazzab. Uh, sorry, moment. En dan zegt iedereen. Dit eindigt met Horië, en Horië is vrijheid, en dat is wat het volk wil. Ja, wat heeft u nu uh, in het Syrisch-Arabische uh, aan ons laten horen? Hoe klinkt dat in het Nederlands? In het Nederlands, uh, ik zal het gewoon uh, vertalen. Uh, het, hij zegt uh, dit uh, lied heeft hij gemaakt, precies na de toespraak van, uh, van Assad, die eigenlijk niets zeggend is. Uh, hij heeft niets toegevoegd. In tegendeel, hij heeft de mensen eigenlijk uh, juist boos gemaakt met zijn toespraak. Hij negeerde het volk en wat hij wil. Met zijn toespraak, dus de mensen zijn bozer geworden. En hij en Ibrahim Kassous, die zegt... Uh, je bent een leugenaar, Bashar. Uh, je, toespraak, uh, je mag vertrekken met je toespraak die uh, nergens op slaat. Uh, vertrek, Bashar, de vrijheid is aan de deur. Wij gaan jou, als je niet vertrekt rukken we je eruit met onze, met onze eigen hmm. energie, halen we je er weg. Zo klinkt dat nu dus in Syrië, want de mensen blijven moedig... blijven zich verzetten, zelfs massaal verzetten. Desondanks, uh, mevrouw Sjanker, lukt het toch niet... om de dictator met zijn regime weg te krijgen? <sus> ja. Denkt u dat er wel perspectief in het protest zit? Gaat het lukken? Er zijn twee dingen. Ik hoop het en ik denk het ook wel... Alleen er zijn dingen die, die de, de, de, het volk wordt, wordt tegengewerkt op, uh, uh, op internationaal niveau, uh, maar ook van binnen. Dus de, het volk, het arme volk eigenlijk, die zo moedig is en zo de straat opgaat en eigenlijk het risico, dagelijks het risico loopt om gedood te worden, uh, loopt, uh, wordt tegengewerkt zowel in het buitenland als door het regime zelf. Het regime heeft. Uh, die, die, die drukt met de harde hand. De, de, de ja. mensen worden op straat, uh, op straat vermoord. Uh, eigenlijk niet meer geschoten. Ook, ja, zeker geschoten. Ja. Maar gewoon met de mes. Gewoon doodgesneden. Ja. Uh, dat is uh, het regime wat het regime doet. Het mensen ja. eigenlijk terroriseren. Uh, wat ik denk is dat het averechts werkt... Omdat, uh, uh, uh, omdat het feit is dat de mensen steeds meer op straat komen... Ja. Dus dat woord, het neemt toe, maar het neemt niet snel toe zoals uh, in andere landen, omdat, uh, omdat uh, het geweld daar die door het regime toegepast uh, wordt, is te groot. Het is enorm groot Aan en het... de ramadan komt eraan, dus de verwachting is dat het geweld nog alleen maar even zal toenemen voordat die ramadan dadelijk de zaak stillegt. Uh, geweld, uh, u zegt geweld, maar geweld komt nu nog steeds van de kant van. Het dat regime. bedoel ik ook. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ook. Ja. Het kan, het kan. Ik hoop het niet. Maar nee. wij hebben geen vertrouwen in het regime. Nee. En het kan eigenlijk nog erger, uh, ergere vormen gaan aannemen. Maar er is geen terugweg. Nee. Mag, geen... mag ik u vragen, durft u zelf nog wel naar Syrië te gaan? Of nu, ik, vandaag de uh... dag. Al, ik zou nu niet boeken, waarom niet? Ik heb twee mooie dames ja. eh, en ik ben alleenstaand... en ik zou ze niet in de steek kunnen ja. laten, hoe dan ook. Zij komen voor, uh, op nummer ja. één alleen. Eh, dagelijks ervaar ik de, de onmacht. En de, de onmacht dat ik niet daar eh, op straat ga met al die mensen... Eh, eh, gewoon de straat op nee. en zeggen wat ik zou willen zeggen. En daarom probeer ik het via allerlei wegen... en daarom ben ik nu ook op de radio om toch nog uh, te zeggen wat ik wil zeggen uh, vanuit het buitenland. Ja. Vanuit het buitenland kun je eigenlijk... Alles bijna zeggen, als je, ja. Je, ja, je kunt hier alles zeggen, maar je riskeert eigenlijk ook wel iets. Mm -hmm. Maar ik, uh, uh, ik, ja, ik let daar niet op. Mensen riskeren daar nee. veel meer. Goed. En ik, toch gaan ze de straat op. Ik dank u wel voor dit persoonlijke verhaal. Uh, Mana goedenavond. Absoluut. Goedenavond. Het voetbal. Nicosia Ado, Ronald. Hoe is het? Uh, wat zie je? 0-0? Het is geen 0-0 meer, Gover. Het slecht nieuws. Monia Nicosia heeft een doelpunt gemaakt. Oh. De Braziliaan Alex heeft het gedaan. heeft Coutinho van dichtbij kansloos gelaten. Het was namelijk een penalty die de Cyprioten mochten nemen. Een overtreding van Koen in het strafschopgebied op Christofi. En net was eigenlijk in de eerste wedstrijd die ADO Europees speelde... na een lange afwezigheid tegen de Litouwers FK Taudas. Ook nu weer ja, een discutabele penalty. Maar hij werd uiteindelijk wel gegeven door de Portugese scheidsrechter. En Alex wist daar wel raad mee. Slecht nieuws dus... Dat wat betreft ADO Den Haag. Kort voor rust staat de ploeg van Mauri Stijn. 1-0 achter tegen Monia, Nicosia. En AZ, AZ net, Jeroen Elshoff. Vijftiende minuut, 0-0. Maar daar kan nu verandering in komen als Elm achter de bal staat en een uh, vrije trap neemt. En die knalt hij dan vol in de muur. Elm is een specialist. Rasmus Elm de zweet op het middenveld bij AZ als het gaat om vrije trappen. Maar hier loopt het niet zoals hij in gedachten had. Hij schiet de bal dus in de muur met een aanvallend AZ. Dat even moest opletten in de beginminuten van de wedstrijd. Toen leek Jablonec er nog veel uit te komen. Maar inmiddels is het een ploeg uit Tsjechië waar je eigenlijk kan van verwachten dat ze op de counter spelen. En dat doen ze dan ook. AZ moet vooral heel erg opletten. krijgt zo nu en dan een kansje. Eén gezien voor Holmen en één gezien voor Benschop uit een hoekschop. Maar voorlopig is het nog Vrij kansloos, 0-0. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. Gezond eten, je weet dat het moet. Uh, we doen het bij lange na niet altijd. Wat is het gevolg? Dikke kinderen, mensen die op latere leeftijd ziek worden. En iedereen doet dan wel eens een duit in het zakje van... Uh, zullen we eens een appel bij de Happy Meal stoppen? McDonald's laatst, Michelle Obama, de first lady van Amerika, zegt... laten we kinderen gezonder laten eten, maar... Eén man voert al jarenstijd voor een uh, gezond bord eten. Dat is de kok, Pierre Wint. Ja, Pierre. Ja, vanaf 1994. Zo 94. lang al. Ja. Dan wil ik toch weten wat je vanavond zelf gegeten hebt. Nou ja, ik heb vandaag zelf gegeten uh, boontjes met aardappels... en ik heb iets uit, nieuws uitgetest. Dat is een, uh, een vegetarisch... Uh, uh, om zeg maar, wat minder vlees te eten. Dat is een soort nieuwe swarma, maar dan helemaal vegetarisch. En gezond. En gezond. En ik moet zeggen, ik vond het fantastisch. Ja, je geeft al aan, je sport de Nederlanders al sinds 1994 aan... om, om dat eetpatroon is doorbreken, dat verkeerde eetpatroon. Hoe komt het toch dat het niet lukt? Nou, het... het als je de cijfers ziet, het lukt een beetje, maar niet zoals ik het graag zou willen. Want, uh, uh, want de vooruitzichten over wereldwijd, wordt alleen maar, wordt alleen maar erger ja. qua dikke, dikke mensen. Ja, waarom lukt het niet? Ja, ik denk dat het vooral in Nederland hè, is het vooral één ding. Als ik het even bekijk, is het gewoon heel duidelijk: het is versplintering. De juiste boodschap met voorlichting die wordt uh, in versplintering gegeven. Door wie dan? Bij? Hoe, hoe, hoe moet ik die versplintering zien? Wie, wie doet dan wat? Nou, of roept iedereen maar wat? Allemaal goedbedoelde mensen, bedoelde ja. organisaties... die denken allemaal, zo moet het. En die gaan dus op hun eigen manier dit probleem uh, te lijf. Wat op zich heel goed is. Maar de, is, de, de politiek doet totaal niets hier aan om het uh, zeg maar te sturen. Ja, maar de politiek gaat toch niet over mijn bord eten? Nee, maar je kan wel uh, wat, wat, wat wetten maken... waardoor de voordering beter is. Want ik geloof heilig. Al jaren, 2, 94, vertelde ik het al. Als je de voorlichting zou doen, als die goed is, begin zo jong mogelijk, dan krijg je uiteindelijk een andere cultuur. Dat ja. zie je ook bijvoorbeeld, de grote voorbeeld is met het roken. He? Ik bedoel, of met alcohol drinken, nog beter voorbeeld. Eerst was namelijk uh, met alcohol achter stuur was een gewone zaak. Nu jaren later is het gewoon, not dan, om met alcohol achter stuur te zitten. Dat is een andere beleving, andere stijl. En dat kan met overgewicht ja. kan het ook. Of Aan de het andere kant zie je weer dat jongeren meer drinken dan ooit. Ja, dat is merkwaardig, hè? Ja, maar dat, dat is in de jeugd. Want dat, ja. dat kan ik allemaal weer leggen. Want dus, ja. zeg maar, bijvoorbeeld, er zijn onderzoeken namelijk. Uh, door, door hele vooraanstaande wetenschappers. die zeggen van. als je 12 jaar bent en 16, 18 jaar. dan ben je eigenlijk even weg. Maar alles wat je voor je twaalfde geleerd hebt... Ja, je, uh... Ik begrijp het. Nee, maar daarom begrijp ik jouw smaaklessen uh, aan kinderen van de basisschool. Wat leer jij een kind dan op zo'n basisschool? Nou, uh, niet meer alleen ik alleen. We zijn al zijn nee, de op onze scholen van, van, van, van, van, van de 6.000, dat is heel veel. Maar wat wij vooral leren is... Uh, uh, zonder het vingertje zo van, oh, dit moet wel, dit moet niet. Maar vooral wat we leren is, waar komt het eten vandaan? En wat is nou gezond eten? En wij zeggen niet hoe je moet eten, want dat is namelijk het uh, positieve hierin. Wij zeggen niet hoe het moet, maar wij laten het kind uh, ervaren wat veel beter is. En je moet niet voor, uh, denken van dat het allemaal spelletjes zijn, want het zijn wel leuke proefjes. Maar het zijn gewoon bijvoorbeeld ook, wat is een calorie? Ja. Het is echt voedingsleer. En waar, maar waar komt die aardappel vandaan? Want een heel belangrijk verhaal is namelijk... als je niet weet waar de, de aardappel vandaan komt... heb je minder emotie erbij. Want als je geen emotie hebt, dan heb je ook veel meer afstand. Heb je meer emotie bij iets, dan komt het dichterbij... Uh, kijk maar naar bijvoorbeeld die fles wijn uit Griekenland hè? Ja. Of, uh, of een ander land. Nee, dat begrijp ik wel. Dat uh, äh, e kinderen niet denken dat uh, ja, die leren nu ook dat een koe in de wei staat. Hè. Dat hebben ze nooit geweten. Nee. Uh, ja, waar de aardappel vandaan komt. Ja, dan zeg je, die komt uit de supermarkt. Maar goed, die pizza aan een boom. Ik heb voorbeelden ja. gehad, echt dat ze denken dat, dat broccoli niet bestaat, nee. dat een courgette een komkommer is, een avocado wordt gegeten met schil. Dan zegt zo'n kindje van, ja, dat heb ik al vaker gehad. Ik zeg, mag ik hem hebben? Ik. ik zeg, natuurlijk. Dat kindje neemt een hap met schil van de avocado zo in één keer. Dat, dat kind heeft nog nooit de avocado gezien. Maar als je ook kijkt bij kinderen nu, vooral bij kinderen, als je ziet wat een uh, kleinschalige referentiekader ze hebben uh, qua herkenning van eten. En de boodschap van gezond eten is de meest simpel die er is. Gevarieerd eten, meer dan zeven eten, één moment en probeer uh, het op vaste tijden ja. te doen. En dan ga, je, dan ga je dus mee naar die kinderen op de basisschool. Ik zou zeggen, er moet je de ouders niet hebben, want dat zijn toch de mensen die voortdurend je kinderen of de vrijheid geven om, om naar allerlei verkeerde eetzaken te gaan, of dat eten s'avonds op het bord leggen. Ja, je komt nu bij een, bij een punt wat mij pijn doet. Waarom? Ik heb namelijk een soort, uh, de huidige minister, hè, verbijsterend veld noem ik het, van het onderwijs waar ik dus een, uh, uh, helemaal geen haat-liefde heb mee. We hebben totaal niets. Die kwam ik dus twee, drie jaar tegen als uh, staatssecretaris. En die zei toen, precies, want ik vroeg aan haar... kunnen we een keer gewoon een praatje maken... want ik zou dit graag verplicht in het onderwijs willen Had zien. Oké, toen zou ik zeggen. Ja, ik bedoel, maakt mij niet uit als ze maar in gesprek komen. Ja. dat was bij de opening van de kinderboekenweek geschenkt. Weet je wat ze zei? Geen idee. Echt, ze keek aan of ze eh, alsof ineens bestaat. En ze zei van, ja, dit is voor de ouders thuis. Ja. Het is niks voor het onderwijs. Als je dat zegt, je niet eens een gesprek hebt aan met iemand die het echt al bewezen heeft van, nou, eh, ik, spreek, ik spreek geen wartaal, dan kom je echt aan een ei. Of je bent gewoon echt eh, van God los. Ik bedoel, deze minister snappen niet, want zij denkt alleen maar dat rekenen en taal het onderwijs bepaalt. Maar wat is nou beter om rekenen mee te doen dan met calorieën? He, wat, wat blijkt namelijk, uh, tot calorieën... dat ze zag van de week ook weer een krantenbericht... Hè, daar begon jij mee met je verhaal met al die krantenberichten. Ja. Een van die krantenberichten is dat uh, mensen die uh, wat dik zijn... die letten wel op, als ze zien dat er veel calorieën zitten... dan ja. gaan ze even, oh, dus maar, calorieën is belangrijk. Maar Pierre, uh, het is niet gek... want je kijk, die kinderen kun je bewust maken... die kun je uitleggen ja. wat een uh, avocado is, wat een courgette is... Uh, uh, een aubergine... Maar uiteindelijk moeten zij met dat verhaal toch ook thuis uh, terecht kunnen. Moeten ouders uh, doorhebben wat er aan de hand is. Ja, kijk, daar, daar heb ik twee dingen voor. Nou ja, dat werkt. Eén kwartier. Ja, ja, nee, wat, ik zal het heel kort uitleggen. Wat daar mooi van is om die ouders bij te trekken. Ja. Ten eerste, je begint nu bij uh, groep uh, nul. Hè, en op een gegeven moment na, na acht, negen jaar... Heb je een nieuwe lichting, een nieuwe generatie ga je krijgen. Maar wat gebeurt er? Uh, wat wij ook proberen met die voedingslessen: wij proberen smaakooms, smaaktantus, smaakopa's, uh, smaakoma's, smaaknichten. erbij te trekken, zoals de leesmoeder. En wat blijkt nu ook uit onderzoek... Hè, dat, dat is gewoon allemaal wat ik nu zeg, is allemaal uh, onderzocht ook. Uh, dat zeg maar de normaal gesproken de allochtone moeder. die krijg je bijna de school niet in. Maar zodra het over eten gaat, wie meldt zich als eerste? De moeder. Uit de ook, Ja, oké. Okay. die wil je ook hebben. Dus het zijn allemaal voordelen. Dus, maar wat, en wat wij nog... Wat nog en het tweede ding is namelijk zo... Zo'n zo, zo kind komt thuis... Die zegt van, hé, ik heb uh, gehoord over groene boontjes, et cetera, ver. eten wij dat een keer of zo? Of uh, uh, waarom eten wij al, altijd uh, op de bank en niet gezellig aan tafel? Hm. Hè, we, we, hoeveel calorieën heeft dat bijvoorbeeld, in die mars? Ja. Nou, zo krijg je dus die kruisbevlekking. Ja, maar dan kan ik me ook nog voorstellen dat die ouders zeggen, zeg, ga jij lekker buiten spelen of ga je iets anders doen? Of ga achter je, achter je gameboard zitten, ik doe het eten hier, ja. Zou je denken, hebben kinderen wel invloed thuis uiteindelijk? Ja, absoluut. Kan Alleen waar het probleem nu in zit is, van want waar zit nou de mak in het hele gebeuren? En dan begon ik met de versplintering. Dat wil, wat, wat wil versplintering zeggen? Dat ja? er geen structuur ja, iedereen is. Iedereen houdt zich ermee bezig, En niemand dus uiteindelijk. Ja, dus geen structuur. Als je zeg maar zorgt tot zeg maar... De, uh, als je mijn wens is dat je als minister zegt... zoveel uur per week moet er aan voeding besteed worden. Of nou in taal of rekening, et cetera. Als je dat niet structureel doet zoals nu. Hm. Zeg maar, maar, je hebt maar een weekje of zo, een projectweek. dan app dat weer weg. Maar als je het met structureel doet... dan wordt het erin gepeperd. Net zoals sommige dingen je in het leven wel of niet mag. Dat is de gewoonte. van dit Dan wordt, het, dan en wordt gewoonte. Maar toch krijg je die politiek niet zo ver... dat ze jou daarin gaan volgen. Nou, sommige niet. Die... Deze minister niet. Maar er zijn ook partijen die het wel willen of mensen. Bijvoorbeeld huh? kijk naar uh, uh, uh, Gerda Verburg. Uh, uh, Oud-minister van Landbouw. Ja, en, en, en meneer Veerman. Die hebben ook. me echt geholpen als minister van Landbouw. Hmm. Die hebben het echt groot gemaakt. Als zij er niet waren geweest. En het grappige is dat van dezelfde... De partij, dus van uh, Gerderbrug, iemand anders dan uh, het uh, absoluut uh, de hak in de zand zet, ja. maar, maar er zijn veel meer mensen in de politiek die het wel zien zitten, dus ik heb nog hoop en we blijven doorvechten. Ja, wat, wat is dat inderdaad? Hoe, hoe, hoe voorkom je dat je een soort donkey shot wordt die maar op hetzelfde aanbeeld blijft, blijft rammen hè? en dat ze zeggen: Ja, de SPR wint weer me, met zijn smaaklessen. Ik bedoel, het kan tegen je gaan werken. Daar ja, heb je meer. Ik blijf erbij. Dus het oude waar ik in geloof. Ja? Ik, en ik heb al bewezen nu. Uh, tot ik steeds gelijk heb. En ik hoop dat ik dat ook steeds. Ja, maar je moet het ook krijgen. Ja, maar ik krijg ook steeds gelijk. ook van mm -hmm. nou, hè? Want Ik zit ook ja? achter, de, achter de schermen. Dat doe ik ook in allerlei organisaties. Maar je moet ook met nieuwe ideeën komen. Dus? Ik heb nu zeg maar weer een idee wat nog meer versterkt. En dat kom ik zo met het DVD. Maar nog één ding wil ik zeggen. Van, ook voor bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld, niemand weet dat... maar ik heb uh, afgelopen mei... de allereerste smaakles in China gegeven. In China. De eerste smaakles in China. Omdat He? daar hetzelfde probleem is. Heb dus, daar ze hebben, al, gegeven, daar hebben ze al meer dan 200 miljoen uh, mensen... die aan overgewicht leiden. Ja. En daar zien ze het probleem ook. En ze hebben dezelfde fout gemaakt als wij in Nederland. En toen zeiden ze van... Hey, die kale man... Kom jij eens hier met jouw idee, want wij, wij denken dat dit gaat werken. En ik ben nog steeds bezig met China. Dus dat is heftig. Maar wat de oplossing is, ja. ik zal het heel kort vertellen aan jouw vraag. Wanneer is een aanstaande papa en mama het meest beïnvloedbaar voor voorlichting? Zeg ja. het maar, nou ja, op het moment dat, dat, dat moeder zwanger is... en dat je denkt van, uh, ik hoop dat ik een gezond kind krijg. Ja, bij je eerste kind heel vaak. Vooral bij je eerste kind. Ja, het en, tweede, wel, en dan, En dan op het moment, zeg maar, dat je na drie maanden... Als hmm. je, nu heb ik een baby. Hè, we Tuurlijk. gaan een baby krijgen. Wat gebeurt er? Je gaat op yogales, Je wil alles doen voor je kind. Je, niet, meer roken, niet meer roken. Niet meer drinken. Niet meer eten. Dus wat moeten we doen? Dan moet je er juist voorliggen, voor liggen, Want okay, goed, gezond eten is ook opvoeden. Ja. Dus je moet naar consultatiebegroting. Ja, nee, dat begrijp ik. Pierre, en ondertussen zit je hier met een heleboel gebaren. Dit past ook bij je. Zit je dat verhaal te vertellen met heel veel begeestering. Ik vraag me altijd af wat beweegt jou om daar zo mee bezig te zijn? Want je kan natuurlijk ook lekker gaan koken voor groepen mensen. Nou, in heel veel dingen, de, is, de, de mens wint nou eenmaal. Als ik zeg maar met iets bezig ben, jij ziet mijn idee niet zitten en dat, dat ga je heel stellig zeggen. Dan denk ik: oké, okay, doen we die twee? Nee. Een ander keertje. Maar met dit, ik, ik geloof heilig dat ik de goede oplossing heb. Heilig. Ik geloof er echt dat dit de oplossing is. En ik denk, als, als je een steentje kan bijdragen aan de maatschappij... Met, als je van overtuigd bent dat je de juiste wijsheid hebt... dan moet je ja. volhouden. En blijkt alleen maar, als ik eerder was gestopt... dan had ik niet bereikt wat ik nu bereikt heb. En we hebben al heel veel bereikt al. Ja, maar als jij uh, door de Haagse binnenstad loopt... en daar kom je nog wel eens, denk ik. Ja, heel veel. Of over de boulevard in Scheveningen zie je toch heel veel dikke mensen. Dikke kinderen. Ja, maar ik zie ook de goede resultaten. Ja? Ik, zie, ja, ik zie ook zeg maar, bijvoorbeeld, wij maken ook zeg maar, bijvoorbeeld met die voedingslessen, smaaklessen maken we ook regelmatig uh, worden gemonitord. En dan zijn de berichten goed. En maar, uh, maar bijvoorbeeld waar ik al blij van word is, kijk nu hoe het in 93, 94 was en hoe gezond eten toen op de meter ja. stond. Nu is het gewoon hot. Het is gewoon een heel heftig onderwerp. Dat hebben we al bereikt met z'n Ja, al. maar weet je wat ik ook wel eens denk, als mensen horen over gezond eten, uh, dat je denkt, zou het nog lekker zijn? Ja, dat zit. Maar vooral waar, waar ik me zorgen om maak, dat je vooral mensen gaat denken. Dan heb je dat thema weer gezond ja. eten. Weet je, ja. dat, dat je op een gegeven moment moe wordt nou ervan. ja, Omdat jij over die versplintering begint. denk ja, als, ik, als ik de ochtendkant opensla, krijg ik weer adviezen. Je hebt Sonja Bakker. Eh, nou, even, noem maar op het bureau voor de voeding. Aan duizend kanten word je ja, geïnformeerd. Vooral die dokter Franks en die Sonja dus nou Bakkers. Daar nou, kan je echt heel moedeloos van worden. Maar terwijl de oplossing. Eigenlijk Wageningen en Voedingscentrum. Eh, die hebben dat al lang bedacht. Het is door wetenschappers bewezen. De oplossing is het meest simpele. De enige die je echt vandaan kan doen. Dat is de politiek. En. Ik blijf hameren daarop. En wij moeten met z'n allen inzien. Het is zelfs zo dat ik regelmatig. Ja, ik, ik, misschien ga je me uitlachen. maar zelfs regelmatig denk ik bij mezelf. Ik zou eens toch misschien moeten voor elkaar krijgen. om misschien toch op te roepen tot een algemeen protest. met meer dan 100.000 mensen. op het uh, op Malieveld? Op Malieveld. of het Binnenhof. Gewoon, ja. gaan, gewoon het Binnenhof gaan bezetten. En dan is er voor een dag. en jongens. Luister nou eens. Ja. Oh, dit is de oplossing. Of en... je geeft ons gewoon voor zeven dagen in de week een menu... en daar houdt het hele land zich uh, een tijdje nee, aan. Nee, nee, nee dat, dat werkt niet. Dan krijg je dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat het Sonja Bakker syndroom. Oh. Nou ja, het gaat niet om afvallen, maar gewoon om goed en lekker en gezond te eten. Ja, ik denk... Kijk, via, maar, jou, uh, via ja, jouw lijst. Nee, maar kijk, het is namelijk zo van... Waar, waar, waarom, je vroeg ook net aan mij van waarom het mij zo bezighoudt. Ja, ben ik er het, het gaat niet alleen om overgewicht, maar het gaat ook om diabetes. Hmm. Er zijn zoveel mensen Zites, voor de gezondheid. Ja. Ja. Maar er zijn tw weer twee dingen, heel kort. En ten eerste is dat het de politiek heel veel geld bezuinigt, Want nu kost het allemaal geld met subsidies. Als je het gewoon verplicht stelt, dan moet het on, uh, zelf reguleren. En ten tweede is, is het namelijk gewoon, gewoon een punt... als je mensen kent die te dik zijn... die gaan gewoon echt huilen als ze hun eigen lichaam zien. Ja. Als je die mensen een beetje kan helpen... Nou, dat is waar. Die, die, die kun je een stuk gelukkiger maken ja. in het leven... als ze wat minder kilo's hebben. Ja. Ja. Pierre, ik dank je wel. Ja, ik kan uren doorpraten, maar we hebben geen tijd meer. Voor het verlammende betoog. Ja. Uh, dank dat je hier was. Ik wijs er nog even op dat u uh, Pierre Winter kunt terugluisteren... met alle adviezen. Tweedingen.nl en dat uh, er geen verandering is in de stand bij AZ-00 en bij ADO uh, op Nicosia op Cyprus uh, is het onveranderd 1-0 voor de thuisclub daar. Zo dadelijk Willemijn Veenhoven, Willemijn BNN Today, wat ga je doen? Goedenavond, onder andere uh, Arie Boomsma hier over het programma Over de Streep. Een dramatisch programma, ik heb net gekeken. en uh, nou ja, Zometeen vertelt hij daarover en onder andere hebben we het over de Amerikaanse staatsschuld... Het is zeg maar vijf voor twaalf en er moet nu heel snel een oplossing komen. Anders dan wordt Amerika nog veel erger dan Griekenland. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Kees Groot. Radio 1 Het NOS-journaal. Kamermeisje dat zegt dat oud-IMF-topman Strauss-Kaan haar heeft verkracht... wil een civiele zaak tegen hem beginnen als Strauss-Kaan niet wordt vervolgd. Ze eist dan een schadevergoeding. De aanklager heeft twijfels over de geloofwaardigheid van het kamermeisje... en daarom is Strauss-Kaan alweer een tijdje op vrije voeten. Tweederde van de huisartsen voelt zich wel eens onder druk gezet... bij een verzoek tot euthanasie. Dat blijkt uit een onderzoek van Eén Vandaag. 87% van de artsen werkt in principe mee aan euthanasie... maar wel ervaren ze de daadwerkelijke uitvoering daarvan als belastend. Oud-president Mubarak van Egypte is gezond genoeg om volgende week in Cairo terecht te staan. Er waren berichten dat Mubarak vanwege zijn slechte gezondheid niet in staat zou zijn om snel voor de rechter te verschijnen. Maar volgens de overgangsregering in Egypte is dat niet zo. En de Nationale Overgangsraad in Libië die de rebellen vertegenwoordigt daar, die heeft twee gezanten aangesteld in Europa. Ze worden de officiële vertegenwoordiging voor Libië in Frankrijk en Groot-Brittannië. Gisteren erkende Londen de overgangsraad als enige wettige vertegenwoordiger van Libië. En de overgebleven diplomaten van Gaddafi moeten het land verlaten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is donderdag 28 juli, anderhalf over half negen. Goedenavond. Vannacht, dan spant het erom in Amerika. Het Huis van Afgevaardigden stemt over een nieuw voorstel om het schuldenplafond te verhogen. Econoom Matthijs Bouwman maakt zich grote zorgen over de Amerikaanse staatsschuld. En die zegt dat wij dat ook moeten doen. En dat komt hij zo meteen uitleggen. In Engeland gaat het al de hele dag over het verdwenen meisje Maddie McCann. Ze zou gevonden zijn in India, zijn de geruchten. Maar het is een gerucht waar de ouders zelf niet al te veel waarde aan hechten. Maar wat wel uh, groot nieuws is in Engeland, zo meteen hebben we het erover. En de schippers van BNN die varen al anderhalve week door Nederland. Vanavond deel 9 van de avonturen van Frank van der Lende en Luc Ickink. Ze zijn inmiddels in Wageningen aangekomen. En onze Joris Kreugel die doet aan zelfkastijding. Want ik ben namelijk fan van Feyenoord en vandaag is de open dag. En elk seizoen weer, het wordt wel iets minder... heb je toch altijd weer een klein beetje het geloof... dat ze kampioen Rotterdam gaan worden. Arie Boosman dan, die helpt scholieren om hun diepste geheimer te vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Dat hoor je zometeen, maar eerst even, Arie, in het kort, goedenavond. Hai. En wat heb jij vandaag gedaan? Heel veel interviews, maar ook, en dat is wel leuk, mijn broer uit Egypte logeert even hier bij mij. En uh, dus daar ben ik mee op pad geweest, gezellig, eindelijk weer eens kletsen. Lekker, koffie drinken. Koffie drinken, krant lezen, doornemen, ook met elkaar een beetje spiegelen, wat vind jij ervan, dat soort dingen. Zometeen meer van je nieuw programma. Eerst een update van Today's Topics met Liekeveld. Met uh, nieuws over Cordes Stukador Stucador. Hij heeft al twee jaar lang zijn eigen tegel op de Rotterdamse Walk of Fame. Zonder dat iemand het door had. En verder is er een dikke fitty tussen Heineken en Olm. Er zouden namelijk Heinekenfussen met Olmbier verkocht worden. En geluidsoverlast in Den Helder. Ah, ah, ah, ah. Zometeen na 9 uur dan hoor je het hele overzicht van Today's topics. Dankjewel lekker. Maar eerst het sportnieuws met Walter Tempelman. Goedenavond. Goedenavond Willemijn. Um, er wordt natuurlijk gevoetbald vanavond in de, de Europa League. De derde voorronde met daarin twee Nederlandse clubs. AZ speelt thuis tegen het Tsjechische FK Jablonec. De wedstrijd is een, een half uurtje oud en in het stadion is Jeroen Elshoff. Jeroen, nog niet gescoord hè? Nee, nog niet gescoord. Na een minuut of 34 is het nog 0-0. En uh, ja, eigenlijk had het wel 1-2-0 kunnen. Misschien wel moeten staan voor AZ. Dat een beetje ja, langzaam op gang kwam in deze wedstrijd. Maar na een minuut of 22 de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg voor Martens. Die had de bal voor het inschieten na een goede 1-2 aan de linkerkant. En hij schoot notebenen tegen zijn medespeler Rob. Boyman stond in de weg. En dat kostte AZ eigenlijk een doelpunt. En daarna nog twee keer een hele grote kans voor Holmen. De doelman hield hem eruit en hij had pech gehommen. AZ valt aan, moet oppassen dat het niet tegen een counter van Jablonec oploopt. AZ is beter, maar het wachten is nog altijd op een doelpunt. En de tweede ploeg in de Europa League is ADO Den Haag. Heeft al een voorronde achter de rug en overleeft dus. ADO versloeg Tauras uit Litouwen. En vanavond speelt de ploeg op Cyprus tegen Ammonia Nicosia. Wedstrijd inmiddels aanbeland in de tweede helft. Ronald van der Geer. En net als in uh, de eerste ronde, ADO Den Haag op achterstand. Nu dus tegen Ammonia Nicosia. Het gebeurde halverwege de eerste helft Daar een penalty die benut werd door Alex. Overtreding van Koem in het Strafsomgebied. Hij een gele kaart, bal op de stip. En verder kun je zeggen over de wedstrijd dat ADO het moeilijk heeft, dat ADO eigenlijk moeilijk onder de Cypriotische druk uitkomt, nog nauwelijks in de buurt is geweest van het vijandelijke doel. Het is warm. Men uh, probeert veel te drinken, maar Ado wil toch een resultaat boeken. beslissing die Stijn heeft genomen aan het begin van de tweede helft... die een minuut geleden begonnen is. Vicento in de ploeg en Mark Husser is eruit. En bij de wedstrijden zijn de rest van de avond natuurlijk te volgen op Radio 1. Vanaf 10 uur dan in langs de lijn terugblikken op de duels van AZ en Ado Den Haag. En uiteraard ook aandacht voor de wereldkampioenschappen. Zwemmen dan met Jack van Gelder. Ja, en de wedstrijden verder hier natuurlijk in BNN Today. Dankjewel, Walter. Dit is Radio 1. BNM Today. Heel Engeland praat erover, de tabloids staan er vol mee. En het, ze is al de hele dag trending op Twitter, Madeleine McCain. Het gerucht gaat dat ze gevonden is in India. Je weet wel, het Britse meisje verdween in 2007... tijdens een vakantie met haar ouders in Portugal. En nu, vier jaar later, is er dus weer groot nieuws. Maar, moeten erbij zeggen, het is een raar verhaal. Michiel Willems vanuit Londen. Michiel, goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, uh, volgens de, uh, de Engelse tabloids uh, zou een Britse toerist Maddy herkend hebben in ergens in een stad in India. Uh, hoe zit dat? Ja, hysterische taferelen hier inderdaad. Vanmiddag rond uh, 1, 2 uur kwam dat bericht binnen. en. Uh... Het is eigenlijk allemaal veroorzaakt door een klein artikeltje in een hele kleine lokale krant, in de Shandigar Tribune, een krant in Noord-India. En die berichten vanochtend op hun website dat inderdaad een Britse vrouw met twee Amerikaanse vrienden aan het winkelen was op de lokale markt in Shandigar. Toen dus zagen ze een klein blond meisje, waren ervan overtuigd dat dat Madeleine McCann was. Dus uh, die Amerikaan probeerde mee weg te rennen, de ander belde de politie. En uh, kortom, op dit moment is het paspoort van die ouders van het meisje af gepakt Zit zij uh, ja, bij de politie, wordt op dit moment verhoord en ze zijn bezig met het afnemen van een DNA test. Wat natuurlijk een heel raar verhaal is. De, de, de, de Indiaanse autoriteiten die horen dit verhaal aan en die denken hop we zetten meteen die, die ouders vast en dat meisje vast en gaan maar ja, DNA afnemen. Ja, die Britse vrouw was er blijkbaar zo van overtuigd dat ze de, bij, tegenover Madeleine McCann stond. En de politie, gods, moet dat natuurlijk wel serieus nemen. Ik vraag me af of ze ooit van Madeleine McCann hadden gehoord. Waarschijnlijk niet. Maar um, als het inderdaad niet haar blijkt te zijn, en die kans is redelijk aannemelijk denk ik dan uh, is dat natuurlijk voor jou een schokkende ervaring. En zo'n meisje wordt op dit moment, hè, ze schijnt zes te zijn, Madeline zou op dit moment acht zijn. Dat zesjarige meisje wordt op dit moment verhoord. Nou, ze is Belgisch-Frans. Ik denk niet dat haar Engels op de zesjarige leeftijd heel goed is. En ook, uh, ik heb zelf een jaar in, in Bombay gewerkt. Uh, de Indiaanse politie staat niet bekend als de meest verfijnde en de meest tactische. Dus wat dat betreft denk ik dat als het niet Madeline bekend kan blijkt te zijn, dat je nog best wel een beetje diplomatiek relletjes zou zijn. Want als ik de Franse of de Belgische ambassadeur zou zijn... en mijn uh, ja, landgenoten die op vakantie ja. zijn in India... worden zo behandeld, is best schandalig. Ja. Maar het is wel groot nieuws in Engeland. In ieder geval de tabloid staan er vol mee. Twitter staat er vol mee. Die ouders die hebben er al iets over gezegd. Hè? Die nemen het nou niet al te serieus, dit verhaal. Nee, ik bedoel, die zijn er inmiddels een beetje aan, uh, aan gewend geraakt. Ik bedoel, Madeleine is de afgelopen jaren overal opgedoken. In Spanje, zelfs als je nog kan herinneren in Nederland... Ja. En um, ja, dus die hebben zoiets van, we verw uh, verwachten niks meer en we wachten wel rustig af. We werken natuurlijk mee met het onderzoek, maar uh, uh, ze denken niet serieus dat Medellin daar op de markt in Noord-India liep. Hoe kan het, uh, het is natuurlijk bizar dat Engeland hier zo van op zijn kop staat. Uh, dit, het is vier jaar later, hoe kan het dat dit nog zo leeft, dit verhaal? Van nou, toen de tijd in mei 2007 was dit zo'n mega-verhaal. Het was een meisje uit een redelijk goede familie op vakantie in Portugal. Ouders zaten 100 meter verderop buiten te eten. En in één keer is zo'n meisje gewoon verdwenen. En uh, ja, Engelsen zijn hier geobsedeerd mee. En ook omdat die ouders continu toch wel een campagne hebben gevoerd in het binnen- en buitenland. van. Uh, wat is met ons meisje gebeurd? De regering uh, voer ook druk uit op de Portugese autoriteiten... om vooral een onderzoek te heropenen. Ja. Uh, Want die ouders houden het nog steeds in het nieuws, of niet? Precies vorige maand heeft die moeder nog een boek uh, gepubliceerd... waarin ze toch weer opriep om het onderzoek te heropenen. Want iedereen is toch wel heel gefascineerd... wat er nou precies is gebeurd op die uh, donderdagavond 3 mei in 2007. Ja. Ja, die moeder heeft dus net een nieuw boek uit... maar en die, hebben, die mensen hebben ook nog steeds privédetectives in dienst, las ik. Ja, die hebben al het geld dat ze met boeken en dergelijke verdienen. Dat gaat naar het onderzoek naar Madeline. En je kunt dat natuurlijk ook wel begrijpen. Die moeder zijn laatst een keer hier op ITV in een interview van ik zal dit nooit kunnen laten rusten. Uh, ik gingen rustig aan het eten, mijn dochtertje is weg. Uh, uiteindelijk zou het ons nog meer rust geven als we haar vinden, dood misschien, ja. maar dan kunnen we die gewoon afsluiten. Maar een vermist kind is zo erg, want je weet op dit moment niet wat er gebeurt als bijvoorbeeld hè, Kate McCann, die moeder, als die vanavond kranten openslaat en ze ziet er allerlei speculaties van zou Madeline in een pedofiele uh, netwerk zitten of zou Madeline als prostituee te werk zijn gesteld Ja, voor een moeder. Moeder is het natuurlijk een nachtmerrie. Nou, even kijken hoe dit verhaal dus afloopt van dat verhaal. In India, Medlin zou ergens gezien zijn en er wordt op dit moment dus uh, onderzoek naar gedaan. We horen nog hoe dat afloopt. Michiel Willems vanuit Londen, dankjewel. je wel. Ja, ik ga graag. Gedaan. Zometeen Ari Boomsma over zijn nieuwe programma Over de streep en daar wordt heel veel gejaagd. When she's down and blue And you don't understand her, no You got to see it through And try to be tender, hold her hand Van Alain Clark. Gaan wij naar Roland van der Geer. Roland, ik heb geoefend Omonia Nicosia uit Cyprus tegen Ado uit Den Haag. En dat na 55 minuten. De ploeg uit Cyprus op een 1-0 voorsprong. Door die benutte penalty van Alex in de eerste helft. En eigenlijk is er nog geen nieuws, goed nieuws te melden van ADO Den Haag vanaf dit vakantieeiland, eiland Vooral dan dat de temperatuur goed is. En dat is misschien ook wel een van de tegenstanders waar ADO mee moet afrekenen. De temperatuur ligt hoog. Bewegingstempo ligt daardoor wat laag. Maar ADO komt eigenlijk geen moment echt in zijn eigen spel. Komt niet onder de druk uit van de Cyprioten. Die maar aanhoudt en aanhoudt. En ADO heeft eigenlijk nog geen kans gekregen. Creëert. Nog geen schot op goal losgelaten. En een slippertje achterin. Leverde bijna een kans op voor diezelfde Leandro. Of uh, voor, uh, voor Leandro van Amonio Nicosia. Een slippertje van de Rijk in de as van de defensie. Maar daar ging de bal naast de goal van Vicente. Nee, geen goed nieuws dus voor Ado Den Haag. Dat maar niet onder de Cypriotische druk uitkomt. En dus geen vuist kan maken in deze uitwedstrijd. En na 10 minuten in de tweede helft nog altijd op een 1-0 achterstand staat. Weet Ronald? gaan we naar Jeroen Helshof, AZ, AZFK Jablonec, als ik het goed zeg, in Tsjechië. Ja, Ongeveer. weet je ook nog waar het ligt? Ja, nee, In ja, Tsjechië ergens. Ja, ja, heel goed. Ja. In, uh, in Noord-Tsjechië. En dat betekent ook. Dan, dan, dan weet je dat ook weer. In, waar dan uh, precies. Ja, vlakbij uh, Nat Nisu. Dat ah, is ja. Jablonec Nat Nisu. Ja. En dat komt omdat dat ik vanmiddag op Wikipedia heb gekeken, <laughs> anders had ik het ook echt niet geweten. Maar goed, ja. het is, uh, het is uh, net rust geworden hier in uh, Alkmaar. Het is 0-0. En in de laatste minuten van de eerste helft komt AZ nog behoorlijk goed weg. Vooral omdat Jarolim de bal stift en over de doelman van AZ stift. Maar ook maar net over het doel. Esteban moest zich volledig strekken en zag tot zijn opluchting dat de bal overging. En dat betekent dat AZ dus met 0-0 de kleedkamer ingaat. Al had AZ zelf eigenlijk gewoon voor moeten staan. De grootste kansen waren er voor Martens en voor Holmen. En ook Wenschop op het laatst kreeg de bal nog voor zijn voeten. Had eigenlijk de bal tussen de palen. Hard moeten schieten, maar schoot op de lat. Zo gaat het eigenlijk op en neer in de laatste minuten. Maar is AZ sterker. Moet het wel oppassen voor de counter en staat het dus nog 0-0. Dit is Radio 1. BNN Today. Challenge Day, dat is een dag waarop scholieren elkaar vertellen over hun geheimen, hun angsten en over allerlei andere gevoelens. In Amerika is het al een begrip en als het aan een KRO-programma Over de Streep ligt, dan wordt het dat ook in Nederland. Arie Boomsma, die presenteert het en hij is hier. Arie, goedenavond. Goedenavond. Goeie titel Over de Streep. Ja, Want? daar gaan we. Ja, ja het? Is, het? Uh, nou ja, daar weet je, er is het een crossing the line, heet het in Amerika. En dat is best wel moeilijk. Dat is eigenlijk de kern van die dag die we met die leerlingen doen. Mm -hmm. Streep getrokken, worden vragen gesteld en daar loop je dan heen. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk ook over de streep, over je eigen angsten door uh, ja, toch wel dingen prijs te geven die je normaal gesproken niet zo makkelijk vertelt. Ja, en er worden hele heftige vragen gesteld, hè? Ja, ook. Ja. Ook hele kleine dingen. Wie voelt zich wel eens eenzaam? Of, uh, maar ook wie wordt er gepest? Uh, wie heeft er thuis te maken met uh, alcoholmisbruik of drugs of geweld? Dat soort ja. vragen ook, ja. En ik heb het net gekeken... Um... Ik, wat ik vooral dacht, is, is, is het zo ernstig gesteld. Want het gaat de middelbare scholieren op een school ja. in Amsterdam, hoe oud zijn ze? 15, 16, 14? Ja, we zitten op scholen door het hele land. dat ja. wel. En, uh... en dan, dan, kom, dan, komt er een, dan kwam er een vraag in het begin, uh, of nou ja, niet in het begin, maar in de uitzending: van, uh, Heb je wel eens gedacht aan zelfmoord? Of ken je iemand die er wel eens aan gedacht heeft? Ja. En ongeveer een derde ja. loopt over die streep. Ja, dat verbaasde me. Heb ik die vraag ook steeds gehoord? Ja, bizar. Ja. Dat in die generaties, maar ja, alle, alle feiten bewijzen het ook. Dat er onder deze generaties veel meer dat uh, gebeurt. Of dat ze mensen kennen die er uh, in ieder geval over nadenken of het ook echt doen. Dat is schrikbarend, ja. Ik, ik bedoel, als, als ik hier tussen had gezeten en ik was 15. En het ergste wat ik had meegemaakt... maakte misschien dat mijn ouders een keer ruzie hebben gehad. Maar ja, maar dat, dat hebben was we ook het wel. meegemaakt. Hoor. Ze dan, dan komen ze naar die dag toe. Want we ontvangen ze allemaal in een studio om beurten, die scholen. Dan komen ze naar die dag toe en dan zeggen ze van tevoren... ja, bij ons, we hebben niet zulke dingen meegemaakt. En dan benadrukken we ook, daar gaat het ook niet om. Het gaat veel meer om dat je erachter komt... dat andere mensen ook wel eens tegenslagen, groot of klein... Uh, hebben en dat het fijn is om dat bij elkaar te zien. Dat je niet alleen staat. En, uh, dus soms zijn het hele kleine dingen. Dat iemand een beetje gebukt gaat onder de scheiding van ouders bijvoorbeeld. Ja, even een fragmentje. Um, de eerste aflevering, hoe gaat het eraan toe bij Challenge Day? Alright, we're gonna start. Everyone take a deep breath. One, two, three. Please cross the line if you have ever been hurt or judged because of your religious beliefs or if anyone has ever tried to use their religion as a way to hurt you or judge you. People fight wars over this line. Literally millions of people have died because of this line. Ja, er wordt de vraag gesteld. He. Steek de lijn over als je wel eens bent gepest vanwege je religie, bijvoorbeeld. En dan ja. heel, heel schuchter komt er één meisje en dan komen er steeds meer. Ja. Maar sorry, Arie, maar waarom die? dame met Amerikaans met een snik in de stem, dat maakt het net iets te overdreven. Ja, dat lijkt zo, inderdaad, dat je het zo lostrekt van de rest. Het is uiteindelijk natuurlijk een hele grote dag. Ze beginnen om negen uur ochtends. Dit speelt zich af rond een uur of drie smiddags. Ja. En uh, er wordt heel zorgvuldig opgebouwd. Steeds een evenwicht tussen plezier, spelletjes en vertrouwen op elkaar. Dus aan het einde van de dag is het ook gewoon echt zwaar. En voel je ook die, nou ja, een beetje wat je hier ook hoort, dat, dat, dat emotionele. En, maar waarom vind... een Amerikaanse dame die dat die vraag stelt? Waarom? Nou, dus Challenge Day, het officiële fenomeen, is in Amerika twintig jaar al een instituut uh, mm -hmm. beproefd, zorgvuldig gedaan. Dat mag je niet zomaar hier doen en niet even een streepje ja, trekken ja, en een paar vragen mag niet stellen. Arie Booms maar met die microfoon staan. Dat nee. moet iemand uit Amerika. Ja, want je hebt natuurlijk toch met kinderlevens te maken. En uh, weet je, er zit een enorm nazorgplan in. De scholen worden nog opgebeld, er wordt allerlei hulp aangeboden voor... Weet je, als het om echt serieuze dingen gaat. Dus het was zo, zo zorgvuldig gedaan allemaal... dat je niet even, even zomaar iemand uit Nederland kan zeggen... we zetten hier een streepje en we stellen een paar moeilijke ja. vragen. Eén, twee, go. Maar dat nee. voel ik me inderdaad af. Want nou, er komen hele heftige dingen daar boven tafel. Nou, jullie gaan weer weg. Hartstikke leuk. Jullie hebben daar gefilmd. Je laat zo'n zo, zo school een beetje een buinhoop achter. Zo, zo nee, voelt zeker het. niet. Ja, zo voelt het. Maar we hebben natuurlijk... Het begint met het contact met de school. Dus de coördinatoren op de school, de leraren, de specialisten daar. Dan hebben wij een heel team van specialisten en autoriteiten... die daar ook nog op ingeschakeld worden. En met de scholen wordt afgesproken dat als er kinderen verhalen vertellen... die echt misschien gevaarlijk zijn of zorgwekkend... Mm -hmm. dat er steeds weer contact gezocht wordt. Dat zij niet alleen zelf ons kunnen of die mensen kunnen benaderen... maar dat ook wij vanuit de organisatie, vanuit de KRO, vanuit Challenge Day... steeds weer contact zoeken. Hoe gaat het met die persoon? Hoe gaat dit? Dat er... Heel nauw contact blijven, want het is juist het traject daarna dat van belang is natuurlijk. Maar ga jij serieus dan over twee maanden deze school bellen? God, hoe is het met dat meisje of met? Ja, dat die Dat wordt allemaal gedaan. Ik doe dat ja. niet. Ik ga niet zelf uh, iedereen bellen, maar daar zijn natuurlijk mensen, echt autoriteiten, specialisten voor. En het dat gebeurt dat, wat dat betreft is, dit wel gaat wel verder dan een tv-format. Uh... Maar wat is dan uh, de bedoeling daarvan? Het, eigenlijk gaat het om één vraag. Hoe goed ken je de mensen in je klas? En als je hun verhalen, hun achtergronden kent, zou je ze dan anders gaan behandelen? En, en dat gaat er dus om dat je aan de ene kant begrip, tolerantie, openheid, vertrouwen vergroot. En aan de andere kant uitsluiting, discriminatie en pesten vermindert. Daar gaat het hele programma over. Het is nogal wat, Arie. Het is ambitieus, het is hè? Ja. Maar ja, Ik kom er ook achter als ik erover over vertel dat idealisme schurkt echt heel dicht aan tegen naïviteit. Want je gaat natuurlijk nooit discriminatie de wereld uithelpen of pesten. Maar je kan wel kinderen helpen uh, niet vanuit vooroordelen te denken. En dat is het mooie, dat je dat ook terugkrijgt. Dat ze allemaal zeggen van ja, als ik nu iemand pest... dan denk ik wel eerst na van waarom is, is, dat, is die persoon zo? Heb je, heb je iemand gesproken die achteraf naar je toe kwam en zei... nou, ik heb hier echt wat van geleerd. Ja, heel veel. Ik ja? moet ook toegeven, er zijn ook kinderen bij... die gewoon de volgende week weer ruzie maken hoor. Natuurlijk, kinderen blijven kinderen. Maar, maar geef eens zijn... een voorbeeld van wat iemand tegen je zei. Nou, na al die scholen zijn we teruggegaan en dat uh, kinderen zeggen. dat zit ook in de uitzendingen, een maand later... Uh, dat ze zelf zeggen van ja, ik denk nu wel vaker na... als ik iemand wil gaan pesten of ruzie maken... dan denk ik, wat weet ik van die persoons leven? Wat maakt die persoon thuis mee? Waarom is zij of hij zoals ze is? En dan en dat... pest ik het met iets anders. Nou, misschien, soms <laughs> nog wel, maar ook heel vaak... dat ze daardoor toch even iets genuanceerder, iets voorzichtiger naartoe gaan. Je verandert hopelijk mensen, individuen... maar helemaal de wereld uit. Nee, dat uh, helaas... Vanavond te zien, hè? Bijna ja. zelfs. Half tien. Waar? Hoe Nederland laat het 1, precies? half tien. Nee. <laughs> ja. het, is, uh, het is af en toe tranentrekkend. Ja. En dat bedoel ik zowel positief als negatief. Dus soms misschien iets Amerikaans, maar ik vond het toch ook heel erg indrukwekkend. Dank je. En nog, Hierna nog vijf afleveringen. Ja, zes ja. komen er in totaal. Ja. Arie Boosman, dank je wel. Dank je wel. En dan nu, nu naar Arie de Dag van Joske. Ik heb er altijd een hekel aan om valse hoop of illusie weg te leggen. En om mensen voor de gek te houden. Dus ik zou er dit jaar niet op rekenen. Maar de komende jaren gaan we de keihard aan werken om Feyenoord weer terug te laten keren waar het thuis hoort. En dat is uh, uiteindelijk toch in die top 3, 4 van, uh, van Nederland. En dat uh, klinkt uh, hoopvol. Technisch directeur Martin Vergil en oud-speler van Feyenoord. Hier op de open dag. Waar duizenden, misschien wel 10, 20.000 mensen rondlopen. Om en rond het stadion, waar springkussen staan, maar ook alle spelers lopen gewoon in het wild rond hier. Je kan ze aanraken, je kan met ze tafelvoetballen, gewoon voetballen, of een handtekening, of op de foto met ze. Het lijkt wel op zelfkastijding als je fan zoals ik bent van Feyenoord, want de resultaten die blijven uit en ja, dit seizoen, ja, je blijft hopen, misschien toch weer een kampioenschap. En dan ga jij tikken. Wij worden kampioen, want Ronald Koeman, gaat gaan we doen. Even een, uh, een kort vraag. Ik loop hier ook rond als Feyenoord, hè. Ik nou, kan, kan weer over de hoofden lopen. Heb je er een beetje vertrouwen in? natuurlijk? Wordt dat niet met het jaar minder. Ik heb dat wel een beetje. Ik begin met een schone lijn, maar toch. Als de prestaties ernaar zijn, dat geld vanzelf weer binnenkomt. Als ze maar volgend seizoen Europees spelen. Geen kampioenschap, hè? Nou, daar ga je niet van uit. Maar je weet soms nooit, hè, dat in één keer een groep... Ja, wie moet dat dan doen? Ronald Koeman moet dat natuurlijk op de rails gaan zetten ja. de nieuwe training. Groningen zijn sterke mensen. Dus. Jij komt uit Groningen? Ja, wij komen ik kom uit, uh, uit Altenvier. Dat ligt in de gemeente het Stadskanaal, dus een kilometer of tien van de Duitse grens. Ik heb niet zoveel vertrouwen in Koeman. Wij wel. Koeman heeft hier ook gespeeld, heeft goed gespeeld. Jawel, maar als speler heeft hij natuurlijk wel triomf gevierd. Maar als trainer heeft hij alleen, is hij alleen bij Ajax kampioen geworden. voor de rest is hij geloof ik bijna overal wel de uitgezoden. Het? Jawel, geef hem een kans. Yo, ik hoop het ook zo. Op dit seizoen zal hij bij de eerste 5, 6, 7 komen. En ze spelen wel Europees. Wat moet je dan? Je bent supporter van Feyenoord. Je, je denkt toch weer dat je op een of andere manier... dat we weer mee bovenaan draaien. Technisch directeur Martin van Geel en oud-voetballer van Feyenoord. Uh, ja, alles loopt hier in het wild. Spelers, de staf, je kan ze gewoon aanspreken. Op de foto of een handtekening zetten. Ja, alsjeblieft, jongen. Ja, waar beginnen we? Uh, de Volgens de mij de kom de je, begin... je niet meer weg, Martin. Ik kom niet meer weg. <laughs> nee, maar dat is niet zo erg. Dat is, niet zo erg. Dat is leuk. Heel Geel, ja. nog wat vragen? Alles wat je wilt. Wanneer worden we kampioen? Ja. ja, dat is een makkelijke vraag en een moeilijk antwoord. Over een paar jaar. Dat klinkt hoopvol, weten, technisch directeur Martin van Geel. Die aankondigt <laughs> dat wij geen kampioen worden op, dit jaar. Dank nee. ja, okay. wel. Toch leuk om hier even rond te lopen. Ik ben ook Feyenoord supporter. En dat je iedereen gewoon even in het wild ziet en aanspreekbaar is. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Dat heb ik altijd nog gedaan. Bij, uh, en ook bij Feyenoord dus. Die meneer die hier net stond, die vroeg wanneer worden we kampioen. Ja, en ik voel me zo vernederd al de afgelopen jaren. Ja. En ik wil zo graag dat Feyenoord een keer weer kampioen wordt. Ja, dat wil iedereen hè. Iedereen die weer Feyenoord de iedereen natuurlijk dragen. in Nederland hè. Nee, maar elke Feyenoord supporter dan toch. Wouden Feyenoord dus ook een klein beetje van vernedering? Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar die hebben dat wel op de koop toegenomen. Dat geeft wel aan uh, hoe ongelooflijk uh, dat in, hun, in de harten zit van veel, uh, van veel mensen Feyenoord. Dat is toch met, met Ajax toch, uh, op dat vlak de grootste club in uh, in Nederland en dat blijkt ook vandaag weer. Je moet natuurlijk die sportieve ambitie uit blijven stralen. Voor het hoogst mogelijke gaan. kampioenschap zit er niet in. Het hoogst mogelijke? Het hoogst mogelijke. Ja nee, wat, wat, wat denk je? Nou, daar gaan we eind augustus dus met elkaar uh, bespreken. Hoe staat onze selectie er dan voor? Er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. Derde, tweede, Nee, vierde. dat zeg ik niet, want nee. dan word ik volgende week en, over, en, en de volgende maand al weer mee om, om mijn oren geslaan. Ik, ik wil denk, een flesje wijn met je erop zetten. Nou, wij moeten, uh, <laughs> wij moeten gewoon uh, voor het hoogst mogelijke gaan dit jaar. Er staat een heel troepje mensen ja. te wachten die op de ja. foto ja. willen handtekeningen. Ja, worden. dat is leuk. Geef je in ieder geval een hand. Heel succes. Ja, dankjewel. De meesten hebben net zoals ik geen vertrouwen in dat Feyenoord kampioen gaat worden. Laten we dan maar hopen op, uh, ja, misschien de beker of plaats voor Europees voetbal, dan ben ik ook alweer een gelukkig supporter. Jongens, keugel hoorde je. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er hashtag durf te vragen achter. Je kent het wel. Wij zoeken iedere dag het antwoord op een vraag gesteld via Twitter. Hashtag durf te vragen. Het Sven Zij vraagt, waarom groeit haar toch zo hard in de zomer? Hashtag durf te vragen. Goedemiddag met Corné Hardies, kapselon in Tilburg... Um, ja, waarom groeit je haar zo hard in de zomer? Nou, dat heeft puur te maken met de, de dikte van je bloed. In, in de zomer is het warmer en is je bloed dunner. En als je haar ergens door gevoed wordt, dan is het door het bloed. Je merkt het niet aan je haar alleen, je haar op je hoofd. Je merkt het aan vooral mannen bij het groeien van het baard... en ook het groeien van je nagels. Dat zie je dat het harder gaat in de zomer. Officieel is dat één deeltje wat in je bloed zit. Dat is het B1, de vitamine B1. Uh, dat komt meer voor door het extra zon in je bloed. En omdat je bloed dunner is, alles tegelijkertijd zorgt ervoor dat je haar daadwerkelijk sneller groeit. Daarnaast is er nog iets heel anders. Je hebt er sneller last van. Hashtag durf te vragen. Hashtag durf te vragen. Morgen weer eentje. Gaan we naar Ronald van der Geer. Ronald. Slecht nieuws voor ADO Den Haag-fans. Wedstraat tegen Omonia Nicosia kent een 2-0 voorsprong voor de Cyprioten. Het was een fout van Duma Contillo op een paas vanaf de linkerkant. En het was uh, uiteindelijk heel makkelijk scoren voor Revigo. de speler van Omonia. Daarna nog twee kansen voor de thuisploeg, maar helaas dus. ADO, niets te vertellen. Misschien dan na een negenen, wellicht meer. Dan hoor je nou meer ADO en ook meer AZ. Um, en nog wat nog meer, we hebben het over macht in de politiek. Een lesje in de macht.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 Dit is Radio 1.